12 uur, het NOS-journaal, Ewout de Jong. Goedemiddag, nog steeds geen spoor gevonden van EHEC-bacterie. Onduidelijkheid in Jemen naar vertrek president Saleh. Veenbrand Sveen nog steeds niet uit. Het weer, op een aantal plaatsen nog redelijk zonnig... maar vanuit het oosten ontstaan er felle onweersbuien... met kans op hagel en windstoten. Middagtemperatuur tussen 18 graden op de wadden en plaatselijk 25 in Limburg. Morgen ook buien met in het oosten ook onweer en hagel. Feestvierders in Jemen, hoort u, want president Saleh heeft het land dus toch verlaten. Gisteren deden die geruchten al de ronde, maar werd zijn vertrek door het regime ontkend. Nu blijkt dat hij dus toch naar Saudi-Arabië is gevlogen... voor behandeling van de verwondingen die hij opliep bij een raketaanval. Correspondent Nicole Fever: de mensen vieren feest omdat ze denken dat Saleh niet meer terugkeert. Is dat niet voor het voorbarig? Ja, ze vieren het echt als een overwinning. Na maanden van protest is hij dan toch echt vertrokken. En is er, nou ja, niet uh, vrijwillig is hij opgestapt. Hij is gewond. Hij is voor uh, behandeling naar Saudi-Arabië gegaan. Maar de man is weg. En de kans dat hij terugkomt is inderdaad bijzonder klein. Daar hebben ze gelijk in. Saudi-Arabië heeft dringt al tijden aan op zijn vertrek. De man die kan de stabiliteit in het land niet meer garanderen. Dat is ook belangrijk voor de, voor de buurlanden. En die hebben er al tot drie keer toe op aangedrongen, met, met een akkoord gekomen. Onderteken dit nou? Doe afstand van de macht. Draag de macht dan over aan de Friese president. Dan uh, wordt volgd geen strafvervolging. Nou, elke keer wist hij een excuus te vinden om uh, het niet te ondertekenen. Met als gevolg dat de strijd zich eigenlijk steeds verder verhevigde. Nu is hij in Saudi-Arabië. Uh, en de kans dat ze hem terug laten gaan, dat hij als president weer naar Jenen terugkeert... is er ja eigenlijk zo goed als uitgesloten. Ja, hij zou de macht hebben overgedragen aan vicepresident Hadi. Wat is dat eigenlijk voor een man? Kan hij dan stabiliteit garanderen en escalatie voorkomen? aan de andere kant, wat moeten ze anders doen? Hè? Die, die, uh, dat akkoord dat eerder op tafel lag, daar was ook in voorzien dat de vicepresident de macht tijdelijk zou overnemen. Voor de rest, het hele veiligheidsapparaat is eigenlijk in de handen van de familie van Saleh. Zijn uh, zoon is het hoofd van de redelijke dienst, garde. Dan heb je nog twee neven. Eentje gaat over de inlichtingendiensten, in uh, de ander over de veiligheidstroepen. Dus je kan die mensen niet allemaal opeens aan de kant zetten, want dan heeft het gewoon grote gevolgen voor de veiligheid in het land. Dus er moet een afspraak gemaakt worden. Met iedereen, ook met de, de stam, uh, de Hashid-stam, die de afgelopen weken heeft gevochten uh, tegen, uh, tegen Saleh en de kant van de oppositie heeft gekozen. Dus nu heb je al die groepen die ja, eigenlijk moeten gaan uitmaken wie er de macht overneemt. En ja, daarbij zit een hoop onduidelijkheid. Ja. Hoe is de situatie nu in de, in de hoofdstad Sanaa? Nou ja, de, de, in, op, de, op het universiteitsterrein bijvoorbeeld, daar wordt echt uh, het vertrek van Saleh als een overwinning voor de demonstrant gevierd. Uh, zij hebben natuurlijk uh, al die maanden vreedzaam geprotesteerd. Daarbij zijn honderden slachtoffers uh, gevallen. En zij hebben zoiets, nu is het het einde van een tijdperk. Uh, zij, zijn ze er ook van bewust dat het nu volkomen onduidelijk is hoe het verder gaat? met de verhoudingen in het land. Maar er worden ook uit uh, andere delen van Sanaa... toch nog botsingen gemeld tussen de veiligheidstroepen... en aanhangers van uh, de Raschid-stam. die uh, eerder ook al met elkaar in botsing kwamen. Ja, er is een staat met vuur nu uh, afgesproken. Beide kampen hebben beloofd zich daaraan te houden... en verder te werken nu aan de toekomst. Maar ja, de komende dagen zullen we toch moeten uitwijzen... of dat allemaal gaat lukken... of dat er uh, mensen zijn die wapenen hebben bij chaos... en daar uh, misbruik van zullen maken. Nicole Lefeva. In Duitsland wacht men gespannen op de resultaten van het laatste onderzoek naar de EHEC-uitbraak. 17 mensen die ziek werden hadden in een restaurant in Lübeck gegeten. Correspondent Wouter Meijer, zijn er al onderzoeksresultaten bekend? Nee, geen officiële, maar dit verhaal loopt ook eigenlijk meer via de Duitse media. Die hadden gisteren onthuld dat daar onderzoek gedaan zou worden in dat restaurant. Want inderdaad 17 mensen die daar gegeten hadden, ziek waren. Maar de eigenaar van het restaurant slaat nu via dezelfde media terug. Hij zegt, alles wat ik hier op tafel zet is veilig. Uh, ik, heb, ik heb certificaten van de leverancier, dat er niks aan de hand is. De vraag is natuurlijk wanneer die certificaten zijn gemaakt. Want het kan de levering van de ene dag of de andere zijn. Maar hij zegt ook dat hij bijvoorbeeld het personeel in de keuken elke dag laat eten. Wat er aan de gasten wordt geserveerd, vooral de eenvoudige Dingen sla en rauwkost, dat die allemaal niet ziek zijn geworden. Maar goed, er wordt dus nog wel onderzoek gedaan. Maar het is allemaal drie weken geleden. Dus de vraag is of er überhaupt ooit iets duidelijk wordt. over die ene partij groente of die ene partij vlees. of wat het ook geweest is destijds. Ja, dit sporen naar de bron van de EHEC-bacterie. die lijkt dus ook dood te lopen. Wat nu? Ja, dat is de grote vraag. Het, is, het blijft zoeken naar een, een speld en een hooiberg. Het, het aantal nieuwe zieken loopt overigens uh, uh, terug al een paar dagen. Dus men hoopt heel voorzichtig dat het ergste nu wel achter de rug is. Maar er zijn dus nog steeds ruim 2000 mensen ziek geworden. Dat is natuurlijk wel veel, maar op een bevolking van vele miljoenen in en rond Hamburg... is het toch heel lastig om uit te, voor, uit te vinden wat die mensen, nou die 2000 mensen... wat die gegeten hebben, wat die hebben meegemaakt en wat de rest niet heeft meegemaakt. En langzamerhand komt ook de hele theorie van slaapkommers en tomaten... ook steeds meer op de helling. De Wereldgezondheidsorganisatie bemoeit zich er intussen mee. Die zegt dat het kan waarschijnlijk eerder aan vlees liggen. En er zijn ook onderzoekers die erop wijzen dat bij eerdere EHEC uitbraken... want die zijn er in het verleden ook wel geweest, alleen niet op zo'n grote schaal dat heel vaak de uitbraak ten einde is gegaan... zonder dat ooit de bron is gevonden. Ja, nou hebben we hier gehoord dat er ook wordt gespeculeerd... over dat de EHEC-bacterie afkomstig is van biogassen. Hoe zit dat dan weer? Ja, dat is inderdaad het verhaal wat vanochtend weer in de kranten, in de zondagskranten staat. Eh, dat bij de productie van biogas, hè, dus waar je onder andere van mest en, en landbouwafval eh, energie kunt maken, dat bacteriën zich daar vermengen. En dat zou wel heel goed kunnen kloppen met het unieke karakter van deze EHEC-bacterie. Een nieuwe soort die volgens alle deskundigen is ontstaan door het vermengen van de bestaande soorten. Daardoor is het een nieuwe soort en die is veel agressiever en resistent tegen antibiotica. Zo'n vermenging van bacteriën kan natuurlijk heel goed gebeuren in zo'n ja, zo tank waar alles toch een beetje gaat broeien. Eh, het komt in principe ook altijd van dierenmest, die EHEC. En het zou natuurlijk goed kunnen verklaren waarom die epidemie een tijd lang duurt, want één partij, laten we zeggen komkommers, uh, die kan niet wekenlang mensen blijven besmetten. Die staat een paar dagen is die op. Maar zo'n besmette installatie uh, die blijft gassen produceren, dat zou het goed kunnen verklaren. Dus dat is nu weer een spoor waar de onderzoekers zich op kunnen storten, maar waarvan ook net zo goed kan blijken morgen dat het niet waar is. Je moet ook bedenken dat na het grote fiasco met de Spaanse komkommers waarvan er vier waren gevonden die besmet zouden ja. zijn, wat een enorme rel heeft veroorzaakt, dat men nu heel voorzichtig is geworden met het aanwijzen van een bepaalde mm. partij, een bepaalde leverancier of één boer, nu echt heel graag zeker weten voordat er iets officieel openbaar wordt gemaakt. Wouter Meijer. Het is onrustig aan de grens tussen Israël en Syrië. Er staan een paar honderd Palestijnse demonstranten aan de Syrische kant tegenover Israëlische grensbewakers. En er is ook geschoten. Volgens de Syrische Staatstelevisie zijn er twee Palestijnen doodgeschoten. Israël had aan de grenzen al extra bewaking ingesteld... uit vrees voor problemen met Palestijnse demonstranten. Vandaag is het Naksa-dag, de dag waarop de nederlaag wordt herdacht... van de Arabische landen in de Zesdaagse oorlog van 1967. Israël veroverde toen de Gaza-strook, de westelijke Jordaanoever, oost jeruzalem en de Golanhoogte. Drie weken geleden vielen vijftien doden en tientallen gewonden... toen Palestijnse demonstranten uit Libanon en Syrië... de grens met Israël bestormden bij een andere herdenking. Dit is het NOS-journaal het Ewout de Jong. In het natuurgebied Aamsveen bij Enschede... is de brand weer nog volop bezig met de brand in het veen. Die brand begon vrijdag al. Om vijf uur vanochtend is het blussen weer begonnen. En ook is een helikopter ingezet... die brandhaarden zoekt met behulp van hittesensoren. Politiewoordvoerder Hans Kleintjes, goedemiddag... Ja, goedemiddag. Ik ben uh, inderdaad Hans Kleintjes, uh, woordvoerder van Brandweer Twente. Kijk. Uh, we zijn vanmorgen om uh, vijf uur opnieuw gestart. Uh, eerst gehinderd door een uh, onweer met bliksem. We hebben daardoor uh, even de bluswerkzaamheden uit moeten stellen. Het uh, was sprake van forse plagen. Uh, maar vanaf half zeven zijn we weer gaan blussen. En uh, vanaf negen uur is er uh, een politiehelikopter rond gaan vliegen. En die heeft voor ons in kaart gebracht zeg maar, hete uh, plekken in het gebied hotspot... Ja. Hoeveel brandwaarden heeft die helikopter ontdekt? Uh, nou, er is geen sprake meer van brandhaarden. Dus, uh, alle vuur aan de Nederlandse zijde is gedoofd. Mm -hmm. uh, er is hier en daar nog sprake van rook. Daar zijn we druk mee doen. Daar hebben we hebben 90 mensen ingezet. Uh, maar daarnaast, uh, het is een veenbrand, is er mogelijk onder de grond nog sprake van, van smeulend vuur. En ja. dat brengen we nu met, uh, met die helikopter in beeld. En uh, hoe gaat u daarna te werk? We gaan ons beraden over de prioriteiten die we daarin gaan stellen. Want op zo'n camera zie je heel veel. En de vraag is, niet alles wat warm is, is ook potentieel weer een brandhaard. Dus we zullen ons vanmiddag beraden wat prioriteit krijgt de komende uren. Ja. En dan hopen we na drieën opnieuw een persbericht uit te kunnen brengen. Oké, okay. weet u al hoe lang u nog bezig bent? Vandaag zeker de hele dag. Dus we gaan door tot zonsondergang, een uur of tien... En later vandaag valt de beslissing afhankelijk wat we, we ook aantreffen of het nodig is morgen verder te gaan en, en hoe. Nou, woedt er ook aan de Duitse kant uh, nog een brand die nog niet is geblust? Is dat nog een gevaar voor, uh, voor u? Nou, het is één gebied. Uh, de grens loopt uh, eigenlijk onzichtbaar uh, daar ergens tussenin. Dus de Duitse collega's helpen ons en wij helpen hun. Het is een, een samenwerking. Uh, we trekken samen op. Maar het is wel waar dat aan Duitse zijde uh, het gebied wat, wat verwoest is... Uh, ongeveer twee keer zo groot is als de Nederlandse kant. Goed. Vanmiddag horen we nu hier dus. Uh, Brandweerwoordvoerder Hans Kleintjes, uh, dank u wel. Graag gedaan. De brandweer in Tilburg denkt dat het nablussen bij de uitgebrande papierhandel nog de hele dag gaat duren. Er zijn nog zeker tien bluswagens bezig bij het pand aan de Centaurusweg. Gisteravond laat werd het zijn brandmeester gegeven, maar het nablussen is nog een hele klus, zegt de brandweer. Er lag heel veel papier opgeslagen in balen. En al die balen, ja, die moeten stuk voor stuk uit elkaar getrokken worden en, uh, en, en, en nat gemaakt worden, voor zover ze dat nog niet zijn. Dat is een heel arbeidsintensieve uh, klus. We zijn wel afgeschaald, er zijn nog zo'n 40 brandweerlieden actief. Maar nou, wat ik zeg, ja, die zijn de hele dag nog bezig met dat werk. Het vuur brak gistermiddag al uit. Er was veel rookontwikkeling, maar er zijn geen schadelijke stoffen gemeten. In India heeft de politie met geweld een eind gemaakt... aan een anticorruptieprotest onder leiding van de yoga-goeroe Baba Ramdev. Zo'n dertig mensen raakten gewond toen de politie in New Delhi... de wapenstok en traangas inzette. Baba Ramdev zelf werd gearresteerd, maar later weer vrijgelaten... De yoga-goeroe ging gisteren met tienduizenden aanhangers in hongerstaking... in een enorme tent in het centrum van New Delhi. Volgens de politie was er slechts toestemming gegeven... voor een demonstratie van 5000 mensen. Baba Ramdev is de populairste goeroe van India. Hij eist maatregelen tegen de corruptie in het land. Aanhangers van hem zijn ook in hongerstaking gegaan in andere delen van India... en in de VS, Europa en Afrika. In Maleisië hebben moslims een anti-emancipatiebeweging opgericht... onder de naam Gehoorzame Vrouwenclub. Zo'n 800 vrouwen zijn lid. De club moet vrouwen leren gehoorzaam te zijn aan hun man... en te voldoen aan zijn seksuele verlangers. Volgens de initiatiefnemers kunnen daarmee misstanden... als prostitutie en echtscheiding voorkomen worden. De club spreekt waarschijnlijk maar een kleine minderheid... van de Maleisische moslimvrouwen aan. Veel moslima's in Maleisië hebben hoge posities... in het bestuur- en het bedrijfsleven. In Arnhem daar is wateroverlast ontstaan na een aantal fikse onweersbruien. Er viel rond tien uur vanochtend in korte tijd zoveel regen dat het riool het niet meer aankon. De brandweer moest in Arnhem een tiental keren uitrukken voor ondergelopen kelders, vastzittende liften. En er was ook een incident in een tunnel, vertelt de brandweer. In een tunnel die is ondergelopen. De, het riool heeft dat niet kunnen verwerken. En uh, het riool is overgestroomd uh, de tunneling. En uh, daar is een auto in gereden met uh, drie oudere mensen. De auto is gaan drijven en ja, ze konden er niet meer uit. En die zijn met behulp van omstanders en de brandweer uit de tunnel gehaald en uit het water gehaald. Er zijn nogal wat meldingen binnengekomen in Arnhem. De brandweer is daar naar eigen zeggen voorlopig nog wel even bezig met de wateroverlast. Sport. We gaan eerst de op motoren. Dat gebeurt in Barcelona. Bij de Grand Prix van Catalonië is de 125cc race inmiddels verreden. Hans van Lozenoord, in die klasse rijdt ook Nederlander Jasper Iwema. Hoe deed hij het? Jasper Iwema deed het uh, afhankelijk, deed hij het uitstekend. Een hele goede start, eigenlijk een beetje tegen zijn gewoonte in. Lag zelfs in de top 10, maar viel toen heel snel terug. Problemen aan boord, problemen bij de motor. Die had hij tijdens de training ook al... En ja, Iwema finishen tenslotte als zeventiende toch erg teleurstellend voor iemand die eigenlijk toch wel in de top 10 thuis hoort. Geen punten voor het wereldkampioenschap. Maar de meeste ogen in Catalonia waren gericht op het duel om de eerste plek tussen Nico Terol, koploper in het wereldkampioenschap, en de Fransman Johan Zarco. En Zarco die presteerde het om bij het uitkomen van de laatste bocht een elleboog uit te delen. Aan Terrol, die raakte daarna buiten de baan. Kon zijn motor wel onder controle houden, maar werd tweede achter de Fransman. Totdat de wedstrijdleiding zeer kort daarna ingreep. En zei 20 seconden straftijd voor de Fransman. Terug naar de zevende plek. Dus alsnog een Spaanse winnaar Nico Terrol voor Vignales. De man die twee weken geleden de grote prijs van Frankrijk heeft gewonnen. En in de tussenstand leidt nu Terrol met 120 punten voor Cortese, Volger, Vignales en Zarco. Hans van Loos Noord. Ons coach Bert van Marwijk die reist met een goed gevoel door naar Uruguay... waar woensdag opnieuw een oefenwedstrijd van het Nederlands elftal op het programma staat. Gisteravond eindigde de wedstrijd tegen Brazilië in 0-0. Geen overwinning dus, maar Van Marwijk is tevreden. Kijk, als je hier speelt onder deze omstandigheden... en tegen een, een, een tegenstander die waar het eerst volgende WK georganiseerd wordt... die van ons verloren hebben op het, in, in Zuid-Afrika, die uit waren op revanche... Dan vind ik dat we een hele goede eerste helft gespeeld hebben. Want we, ik vond dat we heel uh, volwassen speelden de eerste helft. En hebben de wedstrijd denk ik uh, behoorlijk onder controle gehad. We hebben ook meer kansen gehad in de eerste helft als de tegenstander. En wij moeten eigenlijk op voorsprong komen. Dus ik, ik was zeer tevreden over de eerste helft. En dan met name over het aspect volwassenheid. Hè, zeg je rust. Uh, geen gekke dingen doen. Je niet in de problemen laten brengen door de omstandigheden. Ja, en voetballen. Hè? Dus je eigen spel spelen van je eigen voetbalfilosofie uitgaan. En dat, dat was bijvoorbeeld op het WK, de eerste half uur was dat niet zo. En we hebben dat hier wel gedaan. Het is weliswaar geen WK, maar er zijn ook heel veel andere jongens, veel jonge jongens. Dus ik vind dat we dat heel goed gedaan hebben. Brazilië uit 0-0, uh, we vinden het ook niet eens bij gek. Ja, dan moeten we voorzichtig worden. Bert van Marwijk hoorde u in gesprek met verslaggever Bas Ticheler. Er is verkeersinformatie bij de ANWB, Erwin De Hart. Ja, met uh, twee files op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Vanwege wateroverlast tussen Eembrug en Knoopend Hoevelaken 4 kilometer. En ook op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Een file tussen Beverwijk en Kloopend Raasdorp ook 4 kilometer. De hoofdpunten van het nieuws. In Jemen is veel onduidelijkheid over wie de macht in handen heeft. President Saleh is vertrokken naar saudi arabië om zich medisch te laten verzorgen. De brandweer is nog erg druk met de brand in het natuurgebied Aamsveen bij Enschede. Met een hittezoeker zijn veel plekken gevonden van warmte in het veen. En in Arnhem hebben onweersbuien gezorgd voor een ondergelopen tunnel en kelders. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij deze En De haal nog hier over de sterren. Dit is een goed spel hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag. U bent welkom op de perstribune van Max. Het programma dat terugkijkt op de afgelopen media. En uh, sportweek natuurlijk. Maar we ook vooruitblikken op de komende week. Dit uur met Jan-Jaap van der Wal, cabaretier, programmamaker. En na één uur rolstoelatlete Esther Vergeer. Verder natuurlijk het tv-aanbod van de afgelopen dagen... met Ron Vergouwen. Ron, en waar gaat het over? Erg over het straks een terugblik op de TV-week... waarin we natuurlijk groots afscheid namen van Willem Duis, de man die TV leuk wist te maken. Ja, en als je de rest van de afgelopen TV-week erbij pakt... dan blijkt dat we daar nu meer dan ooit behoefte aan hebben. En onze vliegende keeper Jules van der Wart, is buiten. Jules, ik neem aan tussen de buien door. Waar ben je? Ik ben in Broekpolder. dat ligt bij Vlaardingen. Daar is het uh, Deloitte Open Golf. Ik mag één keer reclame maken, dat heb ik bij deze dan gezegd. Want uh, Christen Bouillon gaat hier afslaan. Ze is een kwartier geleden begonnen aan haar laatste dag. Ze staat vierde en ze hoopt vandaag uh, dit toernooi te winnen. Dus uh, we wachten af. Elk uur ook een uh, stelling. Dit uur, een comedyprogramma op televisie, zoals Comedy Live... moet een paar seizoenen de kans krijgen om te groeien. www.deperstribune.nl Jan Jaap van der Wal, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, al uitgeslapen, want uh, nog laat geworden gisteren? Nou, het viel, het viel mee. Ik was toch wel moe. Dus ik ben redelijk snel naar huis gegaan. Ja, het was de laatste uitzending van uh, Comedy Live. Een drukseizoen heb je achter de rug, want ja. uh, dat was ook de Nederlandse Daily Show op Comedy Centraal. Ik heb eens even gezocht, het blijkt een zender te zijn die ik ook ergens <laughs> ja, op, op nummer 36? Ik heb geen idee, maar hij zit wel heel ver weg. Ja, ja. hij zit ver weg. Ja, het is niet de zender waarvan ik denk, goh, daar moet ik naar kijken. Ja, ik weet ook niet hoe dat komt. Maar. Nee, het, het was zo dat de Daily Show is een Amerikaans voorbeeld en dat was daar ook op de Comedy Central te zien. Alleen die ligt in Amerika net iets dichter bij, uh, dan bij ons op 36. Dus vandaar dat we dat destijds ook daar hebben gedaan. Ja, Maar goed, je was ook op Nederland 1 uh, dit seizoen een aantal keren uh, te zien. Laten we even teruggaan naar 2001. Dat was het jaar, uh, meen ik, van jouw grote doorbraak. Toen was je uh, team captain, meen ik, in uh, Dit Was Het Nieuws. Ja. Ja. En we hebben een fragmentje gevonden. Goedenavond. Welkom bij dit was het nieuws. Onze nieuwe teamcaptain: stand-up comedian, columnist en perfecte minnaar jan van der Wal. Nee, maar ik ben geen acteur, weet je wel. Maar ik ben drie keer gekast. Ook moest ik jongens spelen die niet helemaal goed waren. Oh, prima. Ik kreeg jou. Ja. Ik kreeg jou. Dat was prima. En dan moet je dus naar een van in de Jordaan. En ik moest een scène spelen met rijk te gooien om tien uur. S ochtends. Nou, je kan je daar iets goed voorstellen, neem ik aan, toch? Ja. En ik had echt mijn best gedaan. En toen stond daar meneer Mark Nelens en die zei na twee minuten. Ja, als je wil acteren, moet je naar de toneelschool. Gaan. <lacht> Wat, Wat heb <hebben> je dan? <lacht> Zo begon het? Lang geleden, ja. Ja, tien jaar. Uh, als je het nu terug hoort, wat denk je dan? Denk ik, wat ben ik daar jong en wat uh, praat ik hoog. Maar uh, ook zich, uh, de stijl die ik daar hanteerde, dus het gewoon het anekdotische, dat heb ik nog steeds wel een nou, beetje. Ja. Je hebt uh, uh, Dit Was Het Nieuws verlaten, sinds dit seizoen, hè? Nou ja, kijk, uh, Dit Was Het Nieuws hield ook te bestaan op Nederland 1. En toen hebben we heel lang uh, gedacht, nou, ja, het is gewoon klaar. En toen ben ik... Ondertussen andere dingen gaan doen. En toen ben ik bijvoorbeeld al een pilot gaan maken voor Comedy Live. En uh, toen, toen gingen we nog één aflevering maken bij RTL 4. En dat is, daar is uiteindelijk die serie uitgerold. Ja. Maar ja, goed, dit, dit was het nieuws. Is weer terug. En ja. nu zit Thomas Akda op jouw stoel. Ja, maar die zaten daarvoor ook al. Zeker. Maar als... en... nu ben jij weg. Ja, nee, dat is uh, aan de ene kant heel jammer. En, uh, uh, maar aan de andere kant vind ik ook... Uh, ik ben ook wel iemand die uh, af en toe graag iets nieuws wil doen. En na tien jaar dit was het nieuws, dacht ik... nou, ik ga een andere richting op. En uh, natuurlijk verlaat je dan een, uh, een heel succesvol programma. Dus dat is uh, uh, in die zin dan wel jammer. Maar aan de andere kant vind ik het ook wel weer leuk... om nu ja. voor iets anders te gaan vechten. Ja. Is, is het verleidelijk om, om toch te blijven als je succes hebt? Dat is heel verleidelijk. Alleen toen wij bij RTL kwamen om daar te praten... toen, uh, toen hadden zij interesse. En ja, je, je kan dan niet zeggen... nou, dan ga je één jaar bij RTL zitten en dan hou je er daarna weer ja. op. En dat zou dus betekenen dat ik dit de komende jaren weer ging doen. En ik had nu alweer behoefte aan iets anders eigenlijk. Ja. Mag ik even zout in wonden strooien als het om de kijkcijfers gaat? Ja, zeker. Doe maar. Want dit was het nieuws, wordt hartstikke goed bekeken. En terecht. Ja, maar daar zit jij niet in. En dan uh, komt Comedy Live, waar jij wel hart en ziel nu in legt. En dat scoort niet. Nee, <coughs> dat scoort nog niet. En uh, uh, ja, dat is, dat is heel vervelend. Alleen ik, ik, ik kan daar ook niet zo heel goed de vinger op leggen... wat daar nou dan, <coughs> wat daar dan aan de hand is. Kijk, 300.000 ook... kijkers, Jan-Jaap. Hoeveel? 300.000. Nou ja, dat is niet Nederland heel... 1 hè? Nou, en dan kun je nog zeggen, maar dat doe je niet. Uh, nederland brazilië zit daar tegenover, vanuit Brazilië, gisteravond. Je hebt de pech van de Champions League finale. Ja, nou kijk, ik, ik denk dat het uh, sowieso uh, moeilijk is als je twee programma's hebt... die een beetje over hetzelfde gaan, over humor gaan. Als je die tegenover elkaar zet, dan is het logisch dat mensen een keuze maken... En ik begrijp wel dat mensen... Uh, dit was nieuws, is natuurlijk gewoon al dertien jaar een succes. Of tenminste, dat, dat kennen mensen. En ik moet zeggen dat uh, Comedy Live... dat wij uh, enorm gegroeid zijn in deze afgelopen zeven weken. En dat ik heel erg trots ben op wat we hebben neergezet. En ik ben ervan overtuigd dat daar een heel groot publiek voor is. Alleen daar zul je misschien ook... of net een ander tijdstip, of net wat meer geluk. Of, uh, uh, dat, dat, dat moet ook groeien. Alleen de dynamiek van dat het niet loopt of dat het niet succesvol is dat is heel erg moeilijk te doorbreken. Dat is ja. wel een feit in Nederland. We komen er straks, uh, hoop ik, uitgebreid en, en meer inhoudelijk over te spreken. Uh, onze stelling is eraan opgehangen. Hè? Een comedyprogramma op televisie, zoals Comedy Live... moet een paar seizoenen de kans krijgen om te groeien. We vragen onze gasten ook altijd... wat is nou jouw mediamoment van de afgelopen week? Uh, ja, dat hebben jullie ook aan mij gevraagd. En ik, ik had het er gisteren in Comedy Live ook over... tijdens mijn nieuwsblokje. Ik vond het... Uh... Uh, uh, het Mladic-verhaal vond ik toch ook bijzonder in Nederland. Want uh, het leek wel alsof er een soort kokster werd binnengehaald. Dus live... Ik weet niet of het nou... Ja, was het live op televisie? Ja. De, de voorgeleiding was live, de aankomst, maar daar, daar hebben we geen Mladic gezien... bij de Scheveningse gevangenis. Was ook live op televisie? Ja, er stond een boom voor, geloof ik. Ja. De, ja. We hebben een helikopter zien aankomen. Het was nogal spectaculair. En uh, uh, jij zei net voor de uitzending ook al dat je het heel spannend vond om die Mladies dan echt live, ja. live te zien. Ja. Uh, ik, ik vond het wel, uh, ja, ook zijn minst apart dat we daar zo'n groot media-event oh. van hebben gemaakt. Zullen we even luisteren voor wie het uh, gemist heeft? Toevallig. We zien net daar twee politieauto's met zwaailichten naar binnen rijden, Kees. Een derde auto, auto wacht nog even. Ja, je hebt dus een poort, die, zoals je die ziet, achter mij en een poort 200 meter verderop. En dat is dan blijkbaar de poort waar de auto's naar binnen zijn gereden. Naar die binnenplaats waar die heli is geland. Maar ik heb er toch goede hoop op dat we op de een of andere manier de man in beeld gaan krijgen. Hij lijkt er dus te zijn. Kees van Dam van, uh, van de NOS, ja. ja, ja hij lijkt ik vind dit... Zo'n ongelooflijke knulligheid. Als ik heel eerlijk ben. En ik ben heel blij uh, dat, dat ik uh, daar gisteren iets over heb kunnen zeggen. Maar dat wat is er knullig aan? Nou ja, het, het feit is gewoon. Uh, een oorlogsmisdadiger wordt opgepakt. en wordt naar de Scheveningse gevangenis gebracht. Dat is het nieuws en ja. het feit. Alleen er wordt zo. Uh, uh, ja, je ziet een koord. en daar is hij dan uh, waarschijnlijk naar binnen gegaan. Als je dan daar al iets ziet. Maar dat, ja. Dit is een beetje hetzelfde als. Een voetballer die een scheidsrechter vraagt om alsjeblieft geen gele kaart te trekken. De man komt aan in geblindeerde auto's. Dus ja, je kunt er wel een camera op zetten, maar je ziet hem toch niet. Dus ja, de, de kans is vrij groot dat die man in die geblindeerde auto... dat dat maar iets was. Ja, maar ja, aan de andere kant, het is wel een nieuwsfeit van grote importantie. Ja, alleen uh, de manier waarop er in Nederland ook deze manier met nieuws wordt omgegaan... dat was voor mij een van, re van de redenen om, om de Daily Show te maken. Omdat dat, dat gaat een kant op die bijna Amerikaans is... En dat ja. vind ik, uh, ja, daar da, da moet je dan ook iets tegenover zetten. Nou ja, je kunt zeggen, het is een, het is een, een nieuwe televisiecultuur die zich blijkbaar aan het ontwikkelen is. In dit geval op het gebied van nieuws. Ja, klopt. En, en uh, alleen ik vind het dan heel leuk om daar dan ook satirisch commentaar tegenover te zetten. Ik heel dankbaar voor jou, ja, zou ik heel zeggen. Wees er blij dankbaar. mee? Ja, heel erg dankbaar. Straks op de Perstribune het antwoord op een vraag over de media, ingesproken op ons antwoordapparaat. Heeft u ook een klacht of opmerking over pers of journalistiek? Bel die dan door via 035-677-6001. En Govert van Brakel gaat op zoek naar het antwoord. Eerst even langs een paar andere zaken die opvielen in het medianieuws de afgelopen week. Mladic, zojuist genoemd. Media-aandacht die er was voor de aankomst. Want de mensen die tegenover de gevangenis van Scheveningen wonen... die zaten uiteraard eerste rang... In Met het oog op morgen vertelde zo'n buurtbewoner, meneer Stegeman is de naam, hoe hij lucratieve contracten had weten te sluiten... voor het openstellen van zijn dakterras voor journalisten. Nou, alle daken er vol, zo ongeveer. Bij ons hadden ook uh, de Reuters en de Nos. En de andere daken de andere verslaggevers en reporters. Dus uh, het verrassingselement van de eerste keer, dat uh, was deze keer niet meer het geval. U hebt een geldbedrag gekregen om uw dak open te stellen voor uh, Reuters. Wat hebt u met het geld gedaan? Dat is naar een uh, goed doel gegaan, naar een, uh, onze bomenstichting die we opgericht hebben. Ja, maar, maar er komen nog meer bomen, begrijp ik <laughs> op de binnenplaats. <laughs> zien we helemaal niks meer. Zien, zien we zelfs geen auto meer uh, ja, Dit is zijn. wel heel goed, ja. Je moet zo'n wander ook interviewen. Ja, dat hoort. Ja, ik bedoel, het, is, het, het leidt er tot allerlei subnieuws. Ja, ja, het is heel erg leuk, ja. ja. Ron Boshart, dit is kwaad, eh, trots gezicht Ron Boshart, kwaad over een satirisch artikel in de Vara-gids. In een uh, gemanipuleerde foto van de hand van Lucky TV lijkt het of de presentator op de foto is gegaan als oorlogsmisdadiger Radko Mladic. In een verzonnen bijschrift staat dat Boshart vindt dat Naditz er gewoon leuk uitziet... en dat het contrasteert met zijn eigen karakter. De varagids beroept zich op satire, zegt dat het duidelijk genoeg was dat het hier een grap uh, betreft. Ron eist in uh, kort geding dat de varagids uit de schappen werd gehaald, maar zover kwam het niet. De zaak komt over twee weken voor de rechter. Is dat iets... Uh... Waar je, waar je oog op valt, waar je mee bezig bent. Ja, het, het viel me wel op. Ik, ik, uh, ik, moest, ik moest wel drie keer kijken om te snappen wat de grap was... Want volgens mij is het een satire, een soort parodie... ook wat de Veronica-gids doet. Ja. Want die uh, laten mensen zich afbeelden als een soort held. Dus in die zin vond ik het wel een goede grap. Alleen ik weet niet of het getimed was dat het echt Mladic was. Maar ja, dat was een beetje ongelukkig, ja. Ah ja maar wat als het jouzelf zou overkomen... als ze jouw gezicht uh, op, op Mladic hadden geportretteerd... en daar deze tekst bij hadden gezet... wat zou jij doen in zo'n geval? Ja, ik, ik denk dat... Um... Ik weet niet of ik er een rechtszaak van zou maken. Dat weet ik niet. Maar ik... Uh ik zou wel even opkijken, denk ik. Zeker ja. in deze week. Dus U... nogmaals, ik weet niet of het, of het uh, ongelukkig toeval was of bewust. Maar rechtszaak zou ik er nooit van maken. Nee, maar in jouw vak kun je mensen natuurlijk ook kwetsen met grappen. Ja, dat, dat, dat kun je zeker. En dan, dan kun je zelf ook weer uh, teruggekwetst worden. Maar uh, uiteindelijk is het satire en uh, ja, daar kun je je gelukkig nog wel achter verschuilen. Ja, maar heb je, heb je daar zelf geen last van als je toch mensen min of meer uh, te grazen neemt? Uh, je, je hebt er in zoverre last van dat je uh, de kans loopt... om die mensen op een gegeven moment ook tegen te komen. Precies. En uh, dan ben je uit je comfortzone, want dan sta je niet op het podium. Maar uiteindelijk heb ik, uh, ben ik ook niet iemand die nou echt... Uh, onderzin iemand dood wenst. Dus wat dat betreft uh, kan ik nog steeds iedereen recht in de ogen aankijken. Ander, ander juridisch nieuws. De KRO kijkt kritisch naar een nieuw programma-idee van RTL 4. Dat uh, idee heeft de titel De Boerenbruiloft. Volgens de KRO wordt het... Een een regelrechte kopie van hun kijkcijferhit Boer Zoekt Vrouw. En zo gaat het nog een tijdje door. En dan komen natuurlijk mensen in beeld, want dit, dit is een instrumentaal muziekje, uh, uiteraard. En volgens RTL zijn er duidelijke verschillen. Zo wordt er bij het programma van RTL 4 één boer slechts gevolgd in zijn zoektocht naar een vrouw. En wordt ook de bruiloft geregistreerd. Als de KRO te veel overeenkomsten ziet, stapt de omroep naar de rechter. Zo werkt het hè, blijkbaar in de, in de harde wereld van de TV en de commercie. Ja, nou ja ik, ik snap wel waarom ze het doen. Alleen ja, dit is natuurlijk gewoon een regelrechte kopie. <laughs> ik vind het zo grappig dat je dan nog naar de rechter gaat. en die gaat dan serieus kijken of het, uh, of het niet te veel lijkt. Maar dit, dit is gewoon één op één hetzelfde. Ja. Maar ja, je trekt er wel weer kijkers mee natuurlijk. Hè? Ja, zo dat, werkt is de, het. dat is de bedoeling, ja. ja. Jouw programma Comedy Live is afgeleid, mag ik zeggen, van Saturday Night Live, en een programma uit Amerika. Moet je dat regelen met rechten en zo? Uh, nee, ik geloof zo dat het in Formatland is het zo dat, uh, dat als iets een spelletje is, dan is het echt een format. Hmm. Alleen uh, grappen maken over het nieuws of grappen maken over de actualiteit... of scènes spelen met acteurs, dat is natuurlijk geen voorbeeld. Dus dat kun je gewoon uh, uh, in principe uh, altijd doen. Hmm. De televisiezender AT5 gaat een uh, spannende maand tegemoet. Ton F. van Dijk, hoofdredacteur, directeur. Dag, Ton. Dag, Koper. Ton, uh, want het station komt al jaren met financiële problemen. Uh, hoeveel geld heb je nodig om te overleven deze maand? Maand uh, waar, waar we vooral mee bezig zijn, te zorgen dat uh, we in de toekomst over voldoende middelen kunnen beschikken. ADGZ bestaat 20 jaar en heeft eigenlijk al die tijd uh, te weinig geld gekregen om uh, te doen wat we zeggen moet doen. En uh, ja, we hopen toch dat ze uh, nu van de gemeenteraad... eindelijk uh, Groep geld krijgen om gewoon de zender voort te laten bestaan. Oh, ja. en dat is ongeveer een bedrag van 5 miljoen. Maar die, uh, die, die gemeenteraad, of in ieder geval het gemeentebestuur zegt... AT5, uh, ga nou samen met bijvoorbeeld de AVRO. RTV Noord-Holland wordt genoemd, het Parool wordt genoemd. Uh, wat is jouw keuze? Nou, het is niet zo dat men zegt ga nou samen met een uh, andere partij. Het is meer dat uh, men nu een andere partij heeft gevraagd... van zijn jullie ook geïnteresseerd om ja. uh, in Amsterdam iets te maken? En het is dan nog maar de vraag of die partij dat samen willen doen met uh, AT5. Uh, ik ben bijvoorbeeld bij het parool geweest en heb gevraagd of ze samen met ons iets willen doen in Amsterdam. En hebben ze nee gezegd. En vervolgens hebben ze wel uh, de gemeente laten weten dat zij zelf een uh, Amsterdamse stadsender willen maken. Ja, maar dus, maar uh, is zelfstandig blijven, is dat nog een optie? Ja, als de gemeente gewoon uh, bereid ja. is om uh, zeg maar, dat de dag uh, te tafel te leggen, dan is zelfstandig voor bestaan zeker een optie. De zender staat al 20 jaar, is uh, onderdeel van de geschiedenis van Amsterdam inmiddels. Heeft uh, heel veel uh, succesvolle prestatoren voortgebracht, die nu bij het NOS Journaal zitten, bij, uh, bij het Nieuwsuur enzovoort. Dus uh, AT5 is een icoon van de stad en het uh, kost ongeveer net zoveel veel als artis aan publieke financiering. Ja, maar hoe, zou, hoe zou een samenwerking eruit kunnen zien als je toch genoopt bent om daartoe over te gaan? Nou, je kan natuurlijk samenwerken met andere partijen en kijken of je bijvoorbeeld uh, alle uh, dingen die niet echt met de journalistieke werk te maken hebben, zoals personeelszaken, administratie, de receptie, dat je die gaat delen met een ander bedrijf, dat je in één uh, pand gaat zitten. Maar dan kan je ongeveer, uh, nou, laten we zeggen over de duim, een half miljoen mee besparen. En dat soort uh, scenario's hebben we ook ingeleverd bij de gemeenteraad. Alleen daar lijkt het nu helemaal niet meer over te gaan. Het gaat nu alleen nog maar over de vraag uh, of uh, er andere partijen zijn die het mm. veel en veel goedkoper kunnen. Ja, ja, en wat is de deadline om, uh, om te kunnen blijven leven? In welke vorm ook? Nou ja, Dat is heel moeilijk te zeggen, maar laten we zeggen dat ergens deze zomer wel duidelijkheid moet komen over de lange termijn. En ik wil er wel bij zeggen dat AT5 uh, een van de meest succesvolle regionale zenders van Nederland is met het allerlaagste budget. Dus, ja, en de, uh, de leukste Flevoland, ja. omroep Flevoland. Omroep Flevoland <laughs> krijgt al uh, 8,5 miljoen euro. Ja. Uh, dus we weten precies wat er nodig is om een uh, goede regionale zender te maken. Dat is uh, de goedkoopste in Nederland, is dan de volgende is 9, 8 miljoen euro per ja. jaar. En wij willen het voor 5 miljoen doen. Maar zelfs dat vindt de gemeenteraad uh, op dit moment nog te veel. Hey, dankjewel, uh, Ton van Dijk, Ton F. van Dijk. En, uh, en sterkte met alle financiële perikelen. Ja, misschien mag ik nog één ding hey, zeggen, Govert. Dat uh, is www.vriendenvanat5.nl Als <racht> iedereen zich daar wil melden, want uh, hoe meer steun we krijgen, hoe beter het is. Dus voor één keer www.vriendenvanat5.nl Ik dank je wel, en een mooie zondag. Oké, okay, dank je wel, Jan-Jaap van der Wal, je zei net, het is ook de leukste zender. Nou ja, ik ken niet alle regionale nee. omroepen, alleen het is wel zo dat, um, het zijn wel hele interessante, uh, uh, er wordt enorm goed naar gekeken, naar regionale omroepen. En uh, na AT5 dus ook. En ik denk dat mensen zich uh, bij dat soort dingen nooit realiseren wat, wat ze nou missen als het weg zou zijn. Dus uh, in, in die zin snap ik de noodkreet wel. Uh, want mensen, uh, we, zi we zitten heel erg in een soort van dynamiek van bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. En 5 miljoen is natuurlijk een hoop geld. En weer uit de gemeentekas. Dat is zo, alleen het is relatief volgens mij niet zoveel geld als dat het uh, aan uh, ja, gevoelswaarde heeft als het weg zou zijn, denk ja. ik. Ik vind het grappig, want jij, bent, uh, jij komt uit Leeuwarden, uit Friesland. Ja. En hij uh, woont natuurlijk al lang in Amsterdam, uh, begrijp ik. Want daar is hij toch naartoe gegaan. Ja, maar ik, ik weet dat Omroep Friesland is ook gewoon een ontzettend uh, uh, professionele leuke zender is. En heeft een enorme betekenis voor, voor Friesland. Dus, uh, en, en zeker de trend van nu dat het allemaal kleiner wordt en, en uh, mensen heel erg zich terugtrekken op hun eigen gebiedje, is het, het zijn die zenders zijn heel erg belangrijk. Ja, en uh, Ik vroeg me af, uh, jij komt uit Friesland... en je hebt de overstap naar de grote stad uh, Amsterdam uh, gemaakt. Waarom ben je daar naartoe gegaan? Nou, omdat ik... Uh, uh, ja, dat is zo'n gevoel. Dat is hetzelfde gevoel als dat je uh, denkt dat je naar New York moet. Ik, ik dacht dat ik naar Amsterdam moet. En toen ik daar uh, eenmaal was, toen voelde ik me ook meteen thuis. En anderen hebben dat bij Groningen of bij Nijmegen. Nee. Maar het was gewoon mijn... Uh, mijn volgende stap voor mijn uh, gevoel. Maar wat, wat, wat heeft Amsterdam, uh, wat Friesland niet te bieden had voor jou? Nou ja, kijk, ik wilde wel uh, cabaretier worden of comedian. En ja, dan, dan moet je toch naar de, naar, naar de randstap meer, want daar gebeurt het allemaal. En uh, ja, dat, dat is ook zo gebleken. Nou goed, maar er kunnen veel Friese zijn die zeggen... Ik, ik wil het toneel op, ik wil net zo leuk worden als uh, Freek de Jonge... of Joep van het Hek, of noem maar op. Ik wil, ik wil die richting uit, maar ja, het dan nog doen en ook denken van... Uh, daar zit een slagingspercentage in. Ja, nou ja, blijkbaar zit dat in mijn, uh, in mijn karakter. Ja. En uh, uh, gelukkig, gelukkig wel. Maar, ik, uh, en, uh, maar de, de, er is historisch een vrij grote kwam tussen Friesland en Amsterdam hoor. Dat is niet zo'n hele rare. Er zijn veel Friesen die in Amsterdam wonen. Nee, da, nee, da, ja, goed, dat begrijp ik wel. Ja, Friesen wonen over de hele wereld. We hebben in 2000 nog uh, uh, al die Friesen teruggehad, geloof ik. <lacht> onder leiding van Foppe de Haan, meen ik. Hij was een soort ceremoniemeester. Uh, maar uh, wat gaf jou het gevoel, ik, uh, ik, ik wil cabaretier worden... ik wil stand-up comedian zijn, ik wil dat gaan uitproberen? Nou ja, ik stond ook de middelbare uh, school al op de klanken... Uh, tijdens schoolfeesten en, en, en culturele avonden. Ja, en dat voelde wel prettig. Daar voelde ik mij wel heel erg thuis. En, uh, en inmiddels is het zo dat je uh, uh, uh, overal, heb je cafeetjes waar je ook kunt treden. Maar destijds was het zo dat je echt naar Amsterdam moest. Dus de, en ook om te studeren ben ik daar toen naartoe gegaan. Ja. Uh, jij begon dit seizoen, ik meen in februari, met, uh, met die Nederlandse versie van The Daily Show. Laten we even uh, laten horen hoe het, uh, hoe het er ongeveer uitzag. De Daily Show. Ja! Wij beginnen vanavond met Egypte. De hele week werd de Egyptische leider Mubarak door zijn eigen volk voor rotte kameel uitgemaakt. begin van de week was de sfeer in de stad een stuk leuker. Het had iets moois. Je zou het kunnen vergelijken met de sfeer na een koninginendag op straat. Dat de jongeren een beetje rondlopen om te kijken waar er nog wat te beleven is. Oké okay, Nicole, dus... Ze zitten gewoon op kleedjes, op straat hun tweedehands spullen te verkopen... en overal staan kraampjes met slecht doorbakken kamelenburgers... waar je ziek van wordt. Ja. Je hebt het nieuws dus eh, inderdaad hard nodig. Nicole Vevel in dit geval om daarop door te, te boorduren. Ja, nou, de, eh, zo is de Daily Show in Amerika ook ontstaan. En zo, dat was ook de uitdaging voor Nederland... om te kijken, kun je dagelijks satire leveren op het nieuws... en hoe de media eh, met dingen omgaan. En uh, ik vind dat dat wel behoorlijk goed gelukt is. Omdat wij in Nederland naar een nieuwscultuur toe gaan. die veel meer op Amerika lijkt. dan we misschien wel zouden willen. Uh, dus nogmaals, dan kun je er ook zoiets tegenover stellen. Ja. Want het is uh, natuurlijk heel raar... Dat Nicole Levevre maakt een vergelijking met dag, En dat doet ze niet zomaar. Er zit een soort gedachte achter. Om het de mensen duidelijk te maken uh, uh, hoe, het, hoe het daar is... moet je een soort Nederlands voorbeeld natuurlijk, gebruiken. Ja. Omdat mensen niet meer in staat zijn om uh, groter dan dat te denken bijna. Ja, nou ja, goed. Zij moet een beeld bij een beeld geven. Uh, want er moet iets van beklijven natuurlijk. Dat is haar, uh, haar intentie. Ja, maar het journaal moet ook een soort waarheid geven. En Egypte uh, vergelijken met dag. Dat blijft gewoon een hele rare vergelijking. Het grappige is dat, dat je dat ook gewoon hoort aan de reactie van het publiek. Als je dat fragment gewoon zonder context zo laat horen... Dan, is dat denk, zich je, al lachwekkend. Ja, dan denk je, wat is het eigenlijk belachelijk dat die vrouw dat zo zegt. Ja. En dat is heel leuk aan het programma om dat op die manier te doen. Ja, aan de andere kant kreeg, kreeg je dan weer de kritiek dat je bijvoorbeeld te laat was... met, uh, met je daily jokes, zal ik maar nou zeggen. Als ze over de brand in Moerdijk ging op die vastgeketende jonge Brandon. Hè? Dan kwam je weer een paar dagen later en zei ja, maar dat, dat nieuws herkennen dat we nou wel. Ja, maar dat is, uh, dat is een misverstand. Omdat uh, voor uh, een grap te begrijpen heb je informatie nodig. En... Uh, uh, er zijn niet zo heel veel mensen die net als wij, uh, want wij zitten hier ook naar teletext 101 te kijken de hele dag. Er zijn niet zo veel mensen die dat doen natuurlijk. Dus op het moment dat een nieuwsfeit uh, uh, helemaal tot je doorgedrongen is, dan heb je toch wel drie dagen nodig. Ik maakte gisteren bijvoorbeeld een grap over de EO Jongerendag... dag, maar er zit de helft van de zaal te zitten denken: oh ja, was dat vandaag? En uh, hmm. wat is dat dan ook alweer? Terwijl als je dat allemaal gezien hebt, ook met nieuws drie dagen lang, dan weet je: oh, dat dat is dat. Dus je, moet, je, je bent altijd net ietsje later... omdat als je een grap maakt over iets wat een uur daarvoor gebeurd is... Dan heb je kans dat het grootste deel van het de publiek denkt: ik weet niet eens wat er gebeurd is. Oh nee, maar ja, je, je bent, bent wel super actueel, zal ik maar zeggen. En dat, dat geeft de cabaretier uh, voor de mensen die het wel begrijpen de extra glans van: nou, nou, hij, hij weet het wel. Het, het is hartstikke vers en er komt gelijk een, een lach overheen. Ja, maar de daily show is niet bedoeld om een, om een wedstrijdje te doen wie, wie maakt het snelst een actuele grap. Het gaat erover dat je een soort duiding geeft naast al het nieuws wat er gebeurd is. En, en dat is waar het programma voor is. Dus ja. daar heb je soms iets meer informatie en iets meer tijd voor nodig. Ja. Je maakt uh, grappen op Comedy Central voor 100.000 kijkers. Um, is dat een getal op basis waarvan je nog een tweede seizoen uh, kunt genereren? Nou ja, kijk, um, ik denk dat het vrij uniek is, zeker voor Comedy Central. Nu, jij zei net ook al dat het de zender is die bij jou ook nummer 36 ja. zit. En ik geloof dat ze tijdens onze serie ook nog naar een ander net zijn gegaan. Dus het is gewoon extreem lastig te vinden... Alleen uh, uh, kijkcijfers zijn in die zin uh, aan verandering onderhevig... dat je ook internet erbij moet rekenen en herhalingen en dat soort dingen. En het programma is, is door echt veel meer dan 100.000 mensen bekeken. En het heeft een enorme impact gehad. Ik ben nog nooit op straat zo vaak aangesproken over iets als over de daily show. En wat zeggen mensen dan? Nou, mensen vragen, komt het nog terug? Want het was mm -hmm. te gek. En, uh, en dat, dat gaat echt van jong naar oud. En alle kleuren en rangen en standen, mensen... Mensen willen heel graag dat er weer zoiets is. En da daarvan vind ik wel dat, dat die behoefte moet worden ingelost. Ja. Laten we even naar Comedy Live gaan op, uh, op Nederland 1. Gisteravond de laatste uitzending. Uh, het programma is afgeleid, hebben al eerder gezegd... Uh, van het Amerikaanse programma Saturday Night Live. Daar al decennia een uh, groot succes. Een paar fragmentjes. Comedy Live. En hier is uw gastpresentator van vanavond, Emil Roemer. En ik vind het heel spannend om mee te doen aan dit programma. En ik heb niks te winnen, want alle credits die ik hier voor dit optreden krijg... moet je bij de SP onmiddellijk terugstorten in de partijkas. Het kabinet heeft deze week geen meerderheid gekregen in de Eerste Kamer. Hoe voelt u zich, meneer Rutte? Ik, ik voel me sterk, ik voel me goed. En ook heel gelukkig met het feit dat we wederom een eigenzinnige gedoogpartner hebben gevonden. Het is dan ook met zeer gepaste trots dat ik hem nu aan u kan voorstellen. Ja. Vraag: Wie bent u? Ik ben God. Wat zit ben ik... u nou ik... in mijn decolleté te kijken? Ja, dat ziet er verdomd goed uit. Nou, ik vind het volstrekt ongepast. Ongepast, ik ja. heb ze verdomme gemaakt. haakt, haakt, haakt. Ja, um, hoe kijk je nu terug op, op, op wat, je, wat je gemaakt hebt met elkaar? Wat zou je achteraf anders doen? Um, wat we anders hadden moeten doen, is dat je um, naar de kijker toe, alhoewel ik dat nog steeds heel vaag in hoor. Omdat ik die mensen allemaal niet ken. Maar dat je iets meer duidelijkheid had kunnen geven... over wat het programma is en wat het programma zou kunnen zijn. Kijk, uh, het programma... Um, de, de variëteit van het programma in de mensen die het doen... en in de schrijvers die het schrijven... dat zou de kracht van het programma moeten zijn. Alleen uh, wat gebleken is, is dat dat ook een verwarring heeft gesticht. Dus dat mensen de ene sketch wel leuk vinden, maar de andere helemaal niet. Of de ene acteur wel te gek vinden en de andere helemaal niet. En um, ja, dat vertrouwen, dat moet gaan groeien. Dus je moet op een gegeven moment zitten kijken... en dat is in Amerika ook zo, dat je bij de ene scène denkt... nou, dit vond ik niks, maar ik weet, straks komt er iets... wat ik wel heel erg ja, leuk ja. vind. En het Nederlandse publiek is nou eenmaal toch uh, kritisch... en is heel erg um, uh, ja, zeppend, zal ik maar zeggen... Dus als er een scène tussen zit die of niet helemaal lukt. of niet helemaal leuk is. dan uh, gaan mensen weer wat anders doen. Ja. En dat. en dat. Uh, uh dat nekt je dan op de een of andere manier. Maar het grappige is, uh, laten we zeggen, een man die helemaal niet uit die business komt. steelt die avond wel de show. Emil Roemer. Dat blijkt een ontzettend vrolijke, opgewekte, grappige man te zijn. Ja, ja, ik vind dat de kracht van het programma. Alleen ook daarin is het zo dat je daar naar kijken... op een manier dat je. ja, gaan ze nou iemand die niet grappig is, grappig laten maken? Wat is dit voor raars? Ja. Of je kunt denken, wauw, die man die staat daar. en die, en die, en die uh, maakt de ene grappig naar de andere. En dat is natuurlijk het probleem met humor, dat het altijd over smaak gaat. Dus je komt daar toch nooit uit. Alleen, ik vond het persoonlijk, ook gisteravond Petty Bart weer. Ja, dat, dat zijn mensen waar je een heel ander beeld van hebt. En die staan daar ook eens. En die lijken enorm grappig en sympathiek en leuk te zijn. En dat is ook een kracht van het programma, ja. denk ik. Maar is het niet de gevaar dat juist mensen als Petty Bart en Emil Roemer, dus die van buiten komen, uh, mee leuk gaan doen, terwijl je dan als kijker ook, ook nog kunt denken van. Heren, dame, hou, hou u alstublieft bij uw lees. Ja, maar dat soort dingen, daar kun je in die zin geen rekening mee houden. Omdat wij het wel het is heel allemaal erg live. Hè? Het is live en wij vinden het heel erg leuk. Dus zo'n gast heeft iedere week een totaal andere energie en andere inbreng. En dat maakt het voor de acteurs en de spelers en de mensen eromheen ook weer leuk. Um. We gaan uh, kijken wat er de afgelopen week op uh, televisie was. Ron Vergouwen volgt alle ontwikkelingen in de rubriek Kassiekijken kijken. Ron, deze week veel humor, maar natuurlijk ook aandacht, liefdevolle aandacht voor Willem O'Duis. Was er nog wat op TV deze week? Kassiekijken kijken met Ron Vergouwen. TV-legende Willem O'Duis is overleden. Donderdag schoven daarom met name Lee Towers en Fred Oster aan in allerlei programma's om te praten over hun Willem. Zoals bijvoorbeeld in Knevelen van de Brink. Het gebeurt natuurlijk heel vaak dat we geen vat meer op hem hadden. Want het bewijs daarvan is dat soms een programma een half uur... en ook wel eens langer, dan een uur uitliep. Ja, dat Dat, heerlijk. Uur, dat ja. we vanavond zomaar een uur mogen uitlopen, Thijs. Ja. En dan uh, werden we opgebeld door het journaal. En dan zei het journaal zeggen... mogen wij eerst even tussendoor, want we willen naar huis. Ja, ja, mooie anekdotes, alleen een beetje jammer dat het een exacte herhaaloefening was... van de hommage aan Duis in De Wereld Draait Door, twee weken geleden. Nee, dan pakte Editie NL het toch heel anders aan. Bij gebrek aan goede sprekers gingen zij op zoek naar die goudvissenkom op tafel. Tussen de nieuwe sterren in de beeld- en geluid-experience staat hij echt. Maar die staat dus hier. De vissenkom werd een begrip, maar er gingen verhalen de ronde. Het werd opgenomen in een hele kleine studio, daar werd het erg warm. Dus de vissen kregen een tekort eigenlijk aan zuurstof. En aan het einde van de uitzending lagen ze altijd uh, nou, plat op de bodem. Ja, en SBS-shownieuws kon het toch niet laten om toch nog even op zoek te gaan naar een relletje. En dat kregen ze bij componist Tony Eijk die ergerde zich aan de recente hommage aan Willem bij De Wereld Draait Door... bij nota bene de VARA. Wie had kunnen dromen dat Willem ooit nog eens een keer... zo'n diep respect zou krijgen bij de VARA? Ja, het is een schande dat de AVO nooit zo'n diepe buiging heeft gemaakt... voor. Uh... Willem Ja, en ook bij Nieuwsuur zat Tony Jijks zich hier aan te ergeren. Maar Bert van der Veer, die was er ook. En die kon alles weer even subtiel in perspectief plaatsen. Maar ja, Matthijs van Nieuwkerk ja, heeft het nu gedaan. En in het andere geval had Frits Sissingen het moeten doen. Dus misschien dat we toch wel blij zijn dat de vader aan het heeft ja. Maar op de dag van overlijden maakte de AVRO het een klein beetje goed... met een prachtig herdenkingsprogramma. Met daarin ook een emotionele Mies Bouwman. Zoals we die nog niet vaak hebben gezien. Goh, ja, dat dit de naam niet meer is... Ja, het is dus toch uh, heel voltollijk. Heel voltollijk. Alles bij elkaar een mooie herinneringsavond... die helaas wel in contrast stond met de stijl van Duis. Want alles ging volgens het draaiboekje. Keurige interviewtjes, weinig verrassende woorden... en de programma's liepen ook geen seconde uit. En daardoor wisten we het weer even zeker... Nederland is een eigenzinnig tv-maker verloren. En verder had dit eigenlijk ook de grote humorweek moeten worden... van Nederland 3. Maar als u dat niet heeft opgemerkt, schaamt u zich dan niet... want het was eigenlijk niet meer dan het na elkaar uitzenden... van enkele cabaretregistraties uit het VARA-archief. Met een paar uitzonderingen, zoals het nooit uitgezonden sketchesprogramma... van grappenmakers Mike Baudet en Thomas van Luin. Met absurdistische scènes en teksten waar je u tegen kunt zeggen. Voor u. Dat kan niet en dat mag werking op immigranten die vluchten gecanceld op alle luchthavens en vliegende kippen... doel schoonhouden ook niet over. Eh? Ja, en dan is er nog maar één oplossing van zout in water. Heel simpel, maar doeltreffend en afdoende leert men. Maar ja, ook dat heeft u waarschijnlijk niet gezien... want het werd pas tegen middernacht uitgezonden. Jammer genoeg. En ik hoop dat er een vervolg komt. Tja, en wat ook perfect in deze humorprogrammering op Nederland 3 paste... was een themaavond over alcoholmisbruik bij jongeren... Met hele scherpe vragen van de presentator. Danny, ik kom er, ja, er even bij zitten. Gezellig, inderdaad. Gezellig. Uh, jij bent een van de jongste Korsakoff-patiënten in Nederland. Ja. En weet je ook nog het moment dat jij Korsakoff kreeg? Nee, nee. nee. Hm. Nou, volgens mij heeft dit programma een behoorlijk averechts effect. Want de boodschap was uiteraard drink niet te veel. Maar intussen werd het drinken wel neergezet als een stoere bezigheid. Ja, en zo'n geleerde professor die uitleg komt geven over de gevolgen... Ik denk niet dat de jongeren daar nog een boodschap aan hebben. En normaal is het comedygehalte van RTL's Voetbal International ook behoorlijk hoog. Maar in de laatste aflevering van afgelopen maandag... laaide het vuur aan de borreltafel even net iets te sterk op. Als Wilfried Gené Johan Derksen confronteert met oude uitspraken... die hij deed over hun speciale gast Willem van Hanegem dan komt het niet meer goed met de sfeer. Maar dat jij hem toen een, een, een luie profiteur hebt genoemd... en uh, iemand die geen leiderschap heeft en zo, dat is allemaal niet gebeurd. Of? Oh, maar je wil nu scoren met oud zeer. vind het zo ver relevant als het... Maar is. zullen wij dan nog even uh, een boom opzetten... hoe jij hier de boel belastend hebt en naar Toppa gegaan bent? Vind je dat leuk? Om daar... Ja, jij kan heel vals worden. Dus je bent zelfs zo trots als honderd, ze lullen, maar het is aan journalistiek. Oh, is het, oh wat, bij jou is het journalistiek en bij mij is het geen journalistiek. Dan zijn we er weer. Ja, Van Hanegem bemoeide zich wijzelijk niet met de discussie... maar na deze ruzie heeft hij aangegeven nooit meer een stap over de studiodrempel te zetten. En misschien is dat tekenend voor het verschil... tussen de tv die Willem Duis maakte en de tv van nu. Want hoewel er ook nu nog vaak genoeg te beleven valt op televisie... was het vroeger toch vaak gewoon gezellig. Dus Wilfred en Johan, één tipje voor volgend seizoen. Een vissenkom op tafel. Doet wonderen. Kastie kijken met Ron Vergouwen. Jan Jaap van der Wal, uh, houdt houd zoiets jou bezig? Willem Duis overleden, wat denk je op zo'n moment? Nou, ik heb me nooit uh, bewust meegemaakt in de zin dat ik uh, televisieprogramma's heb gezien ja, wel waar hij in zat, maar toen was hij eigenlijk al gestopt. Want hij is gestopt in. Ik dacht toen hij 70 werd, dus dat moet een jaar of twaalf geleden zijn. Ja. En, uh, maar wat ik wel heel erg leuk vind om te horen is dat hij uh, eigenlijk uh, behoorlijk recalcitrant was. Ook in het maken. En je ziet dus, je merkt dus heel erg dat daar een beetje daar wordt wel heel erg uh, op gereageerd van wat was dat toch mooi. Alleen aan de andere kant kun je je ook afvragen... wat is er dan gebeurd dat dat tegenwoordig niet meer kan of niet meer mag? Nou, ik denk door de snelheid van de tijd. en Ik bedoel, jouw vak. Hè? Wij hadden drie cabaretiers. Wim Sonneveld, Toon Hermans en Wim Kan. En daarna kwam Vrede de Jonge en daarna kwam Joep van het Hek. Ja. Dus het, het was een overzichtelijke wereld. Maar kies vandaag de dag uit de stand-up comedians. Je weet niet waar je moet kijken. Nee, precies. Maar het, het gaat mij dan meer om het, om het televisie maken. Dat hij daar dus een benadering in ja. had. Die tegenwoordig al op zoveel manieren wordt tegengewerkt eigenlijk. Dat het ook niet meer kan. En, en ik wil mijzelf op geen enkele manier uh, met Willem Duits vergelijken. Want dat, dat is een vergelijking die nergens op slaat. Alleen wij maken ook een live programma. Alleen ja. de moeite die je al hebt of de telefoontjes die moet je, moet je klegen of, ja hoe lang duurt het dan... en wanneer zijn jullie afgelopen. En als je dan hoort dat hij dan een, een uur langer doorging... Ja. dat had ook met een soort mentaliteit te maken... die tegenwoordig al op de, op de bodem wordt afgekakt eigenlijk. Ja, het was, het was inderdaad een andere tijd. En hij kon blijkbaar gewoon 20 minuten, een half uur tot een uur... Uitlopen, jullie zitten in dat keurslijf. Bij jullie ging het la laatst mis toen er een decorwisseling moest plaatsvinden. Ja. Wat, wat gebeurt er dan met de mensen die, uh, die ook weten van... oh jee, de tijd en uh, wat, hoe nu verder? ja, dat, dan, dan, uh, uh, dan zie je, kwas, kijk, er werken tachtig mensen in het programma mee... die allemaal belangrijk zijn. En uh, daar, daar zitten dus ook mensen bij die decors moeten verwisselen. En als dat net niet op tijd gaat, ja, dan, dan, dat is de live energie die je dan krijgt. En uh, dat ging eventjes mis, maar dat werd da da daardoor ook wel weer heel erg sympathiek, eigenlijk. Ja, maar uh, breekt het angstveetje niet uit op zo'n moment dat je denkt... oh jee, dit komt helemaal niet meer goed? Nee, want daarvoor heb ik net iets te veel vertrouwen in de mensen die het, die het aan het doen zijn. Ja. Dus uh, uiteindelijk staat dat decor toch en desnoods speel je het zonder decor. Het gaat om de scène. Maar uh, nee, het angstveet brak me niet uit, behalve dan dat ik op moest... En dat had ik even niet in de gaten. Maar goed, <laughs> dat, euh, dat weet ik vanaf nu dan dat nou, ik ja. dat ben. Ja. Maar goed, daar kun je dan ook wel weer een draai aan geven. Ja, Dat heeft ook wel weer zijn charme, Dat is weer zeggen. mijn dat, vak. Dat, ja, dan ja. moet je weer improviseren. Dat, dat is op zich heel erg lastig natuurlijk. Maar oké, okay, zoals je zegt, dat, dat is jouw vak. Waar kun jij zelf om lachen? Um, moet je om je eigen grappen lachen op het moment dat, dat ze ontstaan? Nou, ik merk wel dat als ik een grok schrijf van ik denk... oh, dit is leuk, dan word ik wel een soort uh, zenuwachtig. Dan ga ik echt een beetje door de kamer rondjes lopen. Van, oh, oh volgens mij heb ik iets heel leuks bedacht. Maar ik um, ik heb een aantal afleveringen van de Daily Show laatst nog teruggekeken. En, uh, ja, daar kan ik dan wel om lachen. Maar niet zozeer van, kijk, mij nou eens leuk zijn. Maar dat ik denk, oh ja, goed gevonden. Of uh, wat was het eigenlijk leuk. En uh, um, ik kan ook nog steeds om Verkoot en de bi als ik die terugkijk. En er zijn scènes van Koef doen waar ik erg om lag. En... Um, ja, dus een beetje de intelligentere humor daar hou ik wel van. Ja, ja maar volg jij dan ook heel bewust uh, collega's in jouw vakgebied om te kijken wat ze doen, hoe ze het doen, uh, met wie ze werken, waar ze staan? Ja, alleen dat zal je ook hebben met radio. Je, je, je weet hoe het werkt. Dus je kent de trucs en je kent de achterkant eigenlijk. Dus je kunt eigenlijk maar zelden dat je echt on, ongedarlijk hard kunt lachen om iets of iemand. Dan moet je wel zo verrast worden door iets dat je denkt, oh, dit is. Want iedereen die in zijn eentje op een podium staat, dat ken ik ook. Dus ik weet precies wat iemand doet. Ja. Maar dan kan ik er nog wel enorm van genieten en kan ik zien dat het goed is. Ja. Nou ja, je zegt iemand die in zijn eentje op het podium staat. Heel vroeger, laat ik zeggen in de jaren 60, 70, dachten wij eh, dat dat zijn mensen... die hebben daar uitvoerig hen lang over nagedacht. En eh, die hebben uiteindelijk die stap zelfs tegen hun eigen zin in. Wim kan durven zetten. Vandaag de dag durft iedereen het. Lijkt het. Ja, het is, echt een, uh, het is echt een beroep geworden. Ja. En het is, uh, ik geloof, uh, er is laatst een onderzoekje geweest... waar mensen wilden vroeger graag brandweerman worden en coalitie... maar met tegenwoordig wil iedereen cabaretier zijn. Hoe komt dat? Nou ja, het heeft wel een uitstraling die heel prettig is. En het, uh, uh, het heeft ook een uitstraling die succesvol is. Ron Vergauwe noemde net de humorwerk van de Fara. Ja, als je dan ziet wat daar allemaal voorbij komt dat is ook nog niet allemaal op het niveau wat het moet zijn, natuurlijk. Alleen, je, je bent al vrij snel succesvol uh, een je genoemd. Je staat al vrij snel in een theater wat vol zit... en dan ja. denk je, nou ja, dit, dit is wat. Maar het gevaar is dat je, bij wijze van spreken, op de top begint... beginnend cabaretier trekt volle zaal... en dat het daarna alleen maar bergafwaarts kan gaan. Je, ik denk, als je een hele goede cabaretier bent... en laat ik zeggen dat iemand zoals Freek de Jonge bijvoorbeeld... vind ik een hele goede cabaretier, die heeft zichzelf tijdens zijn carrière een aantal keer opnieuw uitgevonden. En ik denk, als je de bereidheid hebt om dat te doen... dan ben je een M goede cabaretier. Maar wanneer vind je jezelf opnieuw uit? Waar, waar is Freek dan in veranderd? Ik denk dat hij... Hij is uh, toch altijd een min of meer moralistisch cabaretier gebleven? Jawel, maar hij heeft, hij heeft ook een periode gehad... dat hij iets minder succesvol was uh, dan dat hij geweest is... Hmm. En, uh, maar dan kun je bij de kwakken neer gaan of je kunt uh, in vorm of in inhoud net iets anders gaan doen... waardoor je weer net een ander publiek meekrijgt. En dat heeft hij wel een paar keer gedaan. A aan de andere kant, over Joep van het Hek... Uh, le lees je dan, hij moet zich vernieuwen, vinden critici. Terwijl ik denk, blijf vooral de Joep die ik al 30 jaar ken... dan kom ik volgend jaar weer. Ja, nee, maar dat is exact hoe, hoe sommige mensen ernaar kijken. Alleen ik vind het ten opzichte van bijvoorbeeld Freek de jongen minder interessant... omdat ik ook vind dat iemand zich moet vernieuwen. Ik ben, nu, uh, ik ben onlangs aan de show van Najib Amali ja. geweest... en die durft nu echt iets te doen... waardoor hij een deel van zijn publiek misschien tegen de haren instrijkt. Maar dat vind ik zo ongelooflijk interessant. En daar krijg ik zoveel inspiratie van. Maar er zijn ook mensen die denken... nou, doe nou maar gewoon precies wat ja. je altijd deed. Maar dat is nogmaals met humor altijd de kwestie... dat het de smaakkwestie is. Dus ja, ja, ja, ja, toch zie je bij Joep de kinderen van uh, de, de vorige generaties ook weer in de zaal zitten. Het heeft ook Terwijl die ook... dan dus niet vernieuwd. Nee, het heeft ook een bepaalde charme. En hij, uh, hij is er gelukkig heel rijk mee geworden. Ja. Ik zeg nog even voor de mensen die uh, Willem Duis nog een keer op televisie willen zien. Voor de vuist weg. Nederland 2 begint vanmiddag om vijf uur. Uh, en de stelling: uh, Jan Jaap, een comedyprogramma op tv. moet een paar seizoenen de kans krijgen om te groeien. Eens 55%, procent. oneens 45%. Procent. Wat zegt de maker? Nou, dan uh, krijgen we dus de kans om te groeien. Het is een kans die we moeten waarmaken. Maar blijf je, blijf je op Nederland 1, de volgende seizoen? Uh, er staat in principe een afspraak, ja. Dus, uh, maar ik kan me voorstellen dat er wel even geëvalueerd gaat worden. Dus daar gaan we ook uh, stevig in. Maar met uiteindelijk het doel om, uh, om het door te laten gaan. Ja. Want zo'n programma moet inderdaad inslijpen, vind, groeien? Vind ik wel, vind ik wel. En uh, ik weet zeker dat er een uh, groot publiek voor te vinden is. Ik uh, help het je hopen. Ik heb gisteravond, moet ik zeggen, al zeppend van Brazilië en Nederland toch even moeten lachen om uh, het verhaal met de dove man. Ja, hè? Ja, dat vond ik heel grappig. <laughs> Zie je wel. <laughs> dus dat, dat was dan toch wel weer... Jou hebben, we, hebben we. ik wens je veel succes en bedankt dank dat je hier wilde zijn. Jan-Jaap van der Wal, straks Esther Vergeer, de rolstoelatleten. Tot zo. Een reis naar het buitenland. Dan...